Danken met het NOS-journaal. Het gaat steeds beter met de opvang van Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak. Dat zei minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking tijdens een bezoek aan een Koerdisch vluchtelingenkamp. Ploemen is twee dagen in Noord-Irak om te zien hoe de 17 miljoen euro wordt besteed. die Nederland voor humanitaire hulp beschikbaar heeft gesteld. Ze stelde vast dat de hulpverlening in de maandtijd aanzienlijk is verbeterd. Er zijn meer voorzieningen voor bewoners en de kampen zijn beter voorbereid op de Winter. Noord- en Zuid-Korea praten weer met elkaar. Volgens Zuid-Koreaanse media zijn er afspraken gemaakt over onderhandelingen die tot een afname van de spanningen tussen beide landen moeten leiden. De onderhandelingen beginnen binnen enkele weken. Noord- en Zuid-Korea vochten begin jaren 50 een bloedige oorlog uit. Formeel zijn ze nog steeds in oorlog met elkaar. In Pakistan is het hoogste aantal gevallen van polio gemeld sinds 2001. Er zijn dit jaar tot nu toe zo'n 200 meldingen. In 2001 waren het er zoveel over het hele jaar. De meeste zieken wonen in het noordwesten van Pakistan. Talibanstrijders hebben daar vaccinatieteams aangevallen. Ze beschuldigen artsen ervan dat ze spionnen zijn van het westen. Een omstreden Israëlische rabbijn die vorige maand op Schiphol werd opgepakt zit met honderden volgelingen op een camping op Tessel. Dat zegt Justitie. De rabbijn van 77 wordt verdacht van ontuchtige handelingen en wordt internationaal gezocht. Hij zou vrouwelijke volgelingen van een sekte onzedelijk hebben betast en een van de slachtoffers zou 15 jaar oud zijn. Na zijn arrestatie op Schiphol werd hij vrijgelaten. Maandag buigt de rechter zich opnieuw over de zaak. Het weer, vanmiddag steeds meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. Het is 21 graden. Morgen breekt vanuit het westen de zon door en blijft het droog. Met hooguit 16 graden is het vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Dit verkeersupdate. Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, staat file door een ongeluk. Voorknopend Ketelplein, 3 kilometer. De verbindingsweg naar de A20 naar Gouda is dicht.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 Het is hit uit de jaren 80. So, beginnen nu drie van dit programma. de Mary Jane Girls. Dat was In My House. En wat gaan we in u, van, uh, u drie van dit programma allemaal doen, Robert Jan? Om kwart over uh, vier gaan we schakelen weer live... met onze speciale verslaggever voor vandaag, Lena van der Haak. Want die is voor ons aanwezig bij de Korendag. En zij geeft ons weer een update over de stand van zaken... Eh, van de Korendag en wie er, binnenkort, wie er nu optreden en wie er binnenkort zullen optreden. En hoe het slotakkoord zal zijn vanavond rond de klok van tien uur. Half vijf eh, natuurlijk het vaste item, het dier van de week. En die luistert naar de naam Floy En eh, kwart voor vijf, hoe kan het ook anders? Liefhebbers van het gedicht van de week. Het gaat deze keer over de herfst. Ja, en wat komt eraan? Die, die qua is al... weer ook, hè? Ja, ja, ook qua weer ook al. Ja. We hebben het nog even net een nazomertje gehad vandaag... maar het begint al aardig te betrekken. En verder houden we de voetbalwedstrijden van vanmiddag in de gaten. De veteranen spelen thuis tegen Edo. Daar staat het op dit moment 3 tegen 2. En de heren van Zanvoort 1, zij nemen het uit op tegen SCW... Die staan achter met drie tegen 0. En in dit laatste uur, derde laatste uur, uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze hit uit de hitparades? Hier is Train. Oh, I never got her name. Or time to find out anything. I loved her just the same. And no, I rode a different road. I sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. I'm Ik kijk naar de tomando mi mojito, imaginando de zon. vengo después del de y que abrazo mi amada, pruebas el mar, mi corazón Es del mar Me devuelve a casa No soy... Dat was Bluffen met Hemingway bij CFM Zalvoort. Ja, we gaan weer over naar de protestantse kerk, naar Lena van der Haak. Even vraag aan uh, Lena, heb je al een kater, uh, Lena, of niet? Wat heb ik? Een kater? Heb je al een kater? Nee, als, als poes heb ik nog geen kater. Nee, oké. Ik ben wel op snoeken. Je weet nooit wat er rond uh, loopt, hè? Dus, uh... Ja, ik zag wel een leuke pianist. <laughs> dus ik, uh, nou ja, dat is geen kater, maar dat geeft niet. Blijven zoeken. Ja, zoeken ja. Wat hebben we gemist uh, hier in de studio afgelopen uur? Nou, jullie hebben een aantal koren gemist. Popcore uh, temperament onder andere en uh, popcore kordaaf. Uh, uit en uh, ja, het, het is wel grappig als je kijkt naar, uh, naar de, het repertoire. De meeste mensen, de meeste koren zingen toch wel uh, Eagle of uh, Angels en Birds of Eye of the Tiger. Dus dat blijkbaar zijn dat toch wel uh, favorieten onder uh, de koorleden. Dus dat is wel leuk, zeker ook, omdat geen enkel koor natuurlijk, het uh, nummer, hetzelfde zingt. Dus dan denk je, Hé, alweer Eye of the Tiger. Nee, dat maakt niet uit. Want elk koor zingt het anders. Dus dat is enorm verrassend om te horen. Dat is heel erg leuk. Oké, okay, en uh, wat uh, staat er binnenkort nog op het programma? Uh, wat er binnenkort nog op het programma staat? Nou, er staan nog, uh, ja, uh, nog zoveel koren op het programma. Je moet eventjes het, uh, uh, het uh, papiertje erbij halen. Nou, Factory of Voices komt nog uit Heemstede. Uh, Popcore Fun for You komt uit Leidschendam komt nog. Dat is allemaal rond het uh, avondmaal... En oh, ik zie hier dat de veiling trouwens om kwart voor zeven is. Dan start deze veiling. Oké, okay, dat is belangrijk nieuws. Ja, dus iedereen die er wil zijn, die moet er rond half zeven aanwezig zijn. Want dan uh, ben je in ieder geval in de kerk en dan uh, kun je bieden. Oké, okay, en dan, uh, dan natuurlijk het, het slotakkoord. Hè? Uh, dat, ja. uh, dat zijn jullie. En hoe laat beginnen jullie? Uh, wij beginnen om kwart over negen. Uh, en dan gaan wij een aantal nummers zingen... En we gaan uh, ja, afscheid nemen van onze pianisten en onze drummer. Want zij, uh, gaan, uh, ja, zij gaan stoppen helaas. Maar we hebben wel twee nieuwe uh, mensen bereid gevonden om uh, hun over te nemen. En dat, ja, dat gaat fantastisch. Dus we zijn helemaal uh, blij dat we, dat we het toch kunnen voortzetten. En ja, wij zijn rond kwart over negen en samen zullen wij het slot uh, zingen... met Core en co. uit Alkmaar. Lena, het is alweer uh, voor de achtste keer dat de Beatspopzingers... Uh, Korendag uh, organiseren hier in Zonvoort. Het is een hele opgave elk jaar weer, hè? Uh, ja, zeker als de korendag voorbij is, dan wordt uh, de eerste maand daarna wordt alweer uh, gebrainstormd over de, de, de eerstvolgende keer. Maar daar uh, is een speciaal bestuur voor uh, in geroepen Dus de andere koorleden hebben daar niet zoveel mee te maken. Maar het, uh, ja, het bestuur van, uh, van de korendag, zij hebben elke maand alweer uh, een uh, vergadering. En dan ja, na de zomerskantie dan gaat het kriebelen. Hè? want dan uh, kunnen wij als koorleden ook aan de gang. Ja, precies. En hoeveel uh, vrijwilligers uh, zijn er ongeveer uh, actief uh, vandaag? Uh, nou, in ieder geval uh, de koorleden en nog enkele uh, ja, familieleden. Dus ik schat wel rond een kleine 40 uh, man. Een groot team die zorgt voor een geweldige koordag. Een beestachtige bol vandaag in Saltvoort. Inderdaad, helemaal leuk. En de appeltaarten zijn ook niet aan te slepen... want hier komt weer een uh, collega-koorlid uh, met een uh, appeltaart... want deze worden grif verkocht. Dus ik zou zeggen, komt allen en proef... want uh, ja, ze zijn echt uh, overheerlijk. Onze uh, koorlid Annette heeft uh, 14 gebakken, maar liefst. Zo, hè? Dus uh, ja, we komen, we komen de dag wel door. Kom naar de protestantse kerk eh, tot vanavond, eh, kan iedereen eh, vanavond laat kan iedereen genieten van de koren die daar optreden. En zo meteen straks, eh, straks om kwart voor zeven die belangrijke veiling voor het kennen met thuis. Met veilingmeester Pieter Jousta. Dus en iedereen eh, moet natuurlijk gaan komen. Ja, ik kan er niks meer aan toevoegen. Dankjewel, Lena. En het nummer wat jij zei, die Eye of the Tiger. Die ja, kunst... Survivor die treedt niet op, hè, vandaag? bij jullie? Nee, die treedt niet nee, op. Nee. nee, nee, nee, maar die heeft het wel in de jaren tachtig gezongen. We gaan luisteren naar zijn versie. Dankjewel, hè. Dag, Lena. Dag, Lena. Doei, ga -e. Dag. Ja, die Lena, is niet voor, die, die Lena is niet voor de poes, hoor. Miau. Nee, die is niet voor de poes. Nee. De doei. more than words. Ja, de eindstoot van de wedstrijden Veteranen 1 tegen Edo is uh, inmiddels bekend. Helaas hebben de heren van Veteranen 1 uit Zalvoort verloren met 3 tegen 6. En voor het laatste nieuws schakelen we nu over naar Jop van Es. Goedemiddag, Jop, Welkom. Ja, goedemiddag uh, Rob en uh, Albert-Jan uiteraard. Goedemiddag. Ja, het, het is geen uh, hot of the needle uh, sportnieuws, want daar ben ik niet bij geweest. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat uh, vanmiddag bij SV Zandvoort hebben de Lions, uh, oftewel de Lions Club Sand, de Service Club, net zoiets als de Rotary zeg maar, hebben uh, 25.000 euro gestort in het jeugdsportfonds Zandvoort. Zo. Dat is nogal een bedrag lijkt mij, toch? Klopt. Dus ja. even, even de moeite uh, van het vermelden waard. Geweldig. Ja, dat denk ik ook. Um, en ik sta het al van de heren, bestuursleden en bestuursleden van uh, Lions Helpen Kinderen, want daar gaat het eigenlijk over. Die waren aanwezig bij SS Zandvoort, omdat het een van de grootste clubs is van Zandvoort. Die uh, ook kinderen, uh, ja hoe zal je het zeggen, niet huisisten, maar die kinderen dus laten voetballen vanuit het sportfonds. Het is zo dat uh, de, de, de mensen, of de kinderen die het uh, zwaar hebben, moeilijk hebben, die dreigen in een uh, in een sociaal gat te vallen. En die uh, ja die, die kunnen dan een beroep doen op dat sportfonds. En dan kunnen zij voetballen. Dat wordt dan volledig betaald tot een bepaald bedrag. Ik meen 225 euro. En dat is dan ook met, met, met, met uh, kleding, schoenen, tassen, noem maar op. En dat geldt eigenlijk voor alle sportclubs in Zandvoort. Maar vanmiddag werd er ook duidelijk bijgezegd dat het niet alleen voor het sporten is. Uh, er zijn kinderen die willen niet sporten... maar er zijn die kinderen die willen dan wel graag iets meer cultuur doen. Uh, muziekschool, noem maar wat op, schilderen, uh, schrijven. Nou, die kunnen ook van dat fonds gebruik maken. En de Lions Club... Uh, en dat is dan een onderdeel van Lions Helpen Kinderen. Die hebben 25.000 euro in dat fonds gestort. De gemeente doet er ook aan mee. Dus mensen, als je problemen hebt met het betalen van contributie. of wat voor dingen dan ook. doe een beroep erop. Het is ervoor. Toch? Ja, geweldig nieuws, uh, uh, Joop. Hartstikke goed dat je dat even, even meldt. En dan uh, dat we gelijk even de luisteraars daarvan op de hoogte kunnen stellen. Waarvoor hartelijk ja, dank. Daar gaat het over, jongens. Oké, okay. okay. top. Bedankt. Fijne uitzending verder. Doei. D u. Dankjewel, Jan Fris. Jij bent wel een beetje fan van, uh, van Kissel hè? Toch? <laughs> of niet? Uh, van Kessel zelf. <laughs> nou, nee, ja, nee. Zijn muziek. <laughs> ja, ja. Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat ik er eigenlijk al bijna doof ben. Maar goed, dat is weer wat anders. Oké, okay, nou, dan kan je weer doof worden, want ik heb een plaatje van hem klaarstaan. De Long Train Running van Van Kessel. Een ja. paar jaar geleden live gezongen in uh, ja, ja. dat café tegenover de HEMA. Hè. Ja. En dat was een, uh, een, uh, een cd die ik ook toevallig in mijn bezit heb. Kijk, nou, wij gaan hem draaien voor de luisteraars van CFM. Dankjewel, Jap. En een heel fijn weekend, hè. Ja, jullie hetzelfde. Oké, okay, hoi. Zo, dat was maar even een optreden hoor. Een aantal jaren geleden hier live in Zalvoort. Van Kessel live hoor je. In de long train running. Lekkere stevige muziek. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is drie minuten al vooral vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. Het is als het duvel ermee speelt. Hè? Want Lena die is verkleed als kat. En ik heb hier een kater. Kijk, kijk, hier komt. daar is toch de kater. Hè? Daar is toch de kater. En hij luistert naar de naam Floy. Eigenschappen. Het is een mannetje... Hij is kortharig en de leeftijd wordt geschat tussen de 4 en 8 jaar oud. Hij kan niet bij katten geplaatst worden... of hij bij honden kan is al geheel onbekend. En liefst ook niet bij kleine kinderen. Dus liefst voor kinderen vanaf een jaar of 12. Hij is geholpen, om het netjes te zeggen. Hij heeft verder geen speciale zorg nodig en hij wil graag naar buiten. En vindt aanhalen ook heel prettig. Want Floy is namelijk een vriendelijke speelse kater. Hij is vriendelijk naar oudere kinderen. Hij houdt niet van optillen of op zijn buik aaien... Hoewel hij buiten goed met andere katten omgaat, wil hij binnen het alleenrecht hebben. Dit is de reden waarom het dierenthuis hem niet bij andere katten in huis zal plaatsen. Waar verblijft Floy? dan op dit moment? Floy verblijft namelijk in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. En is geopend van maandag tot met zaterdag van 2 uh, tot 4 uur, meen ik. En staat hier nou ook niet vermeld. Maar goed, kijk even voor openingstijden op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Floy verdient een thuis.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 Ja, de nieuwe single van Stromae, het Afghanistan Saria. En dit was een van eerdere singles. Je hoorde Papa Ute inderdaad van Stromae. Leven het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort? Download hem dan nu hè, de ZFM Zandvoort app. Verkrijgbaar in de diverse stores.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 The dice, het had te zijn: de enige voor mij is you en you voor mij. Zo so happy together. Zo so happy together. En hoe is het weather Zo so happy together. We're happy together. We we zijn er samen met uh, deze single van The Turtles. Je the So Happy Together. Het is inmiddels kwart voor vijf woorden. Het is tijd voor het gedicht van de week. En het gedicht van de week staat deze week in het teken van... Hoe kan het ook anders? Herfst. Nu zijn er de mistige dagen. Sluier van de herfst, van korte dagen... Langere, donkere avonden, mistbanken die het zicht belemmeren. De grauwe herfstsluier verslindt onze gedachten, maakt beelden blind. Moeizame dagen die een herfstsluier dragen. Duinen, wind, regen, strand en zee, ga toch wandelen en neem een dikke jas mee. Met je laarzen door het zand zoek je een plekje op het strand. Een moment, voor jou alleen. Prachtig uitzicht en even niemand om je heen. Lekker wegdromen, seconden, minuten, nee, uren. Opdat deze herfst nog lang mag duren. Nu zijn er de mistige dagen. Sluier van de herfst van korte dagen.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 Wat een mooi gedicht van de week weer. Geheel in het teken van de herfst. Heb je ook een gedicht voor CFM? Stuur hem dan naar redactie at, redactie -at En wie weet, misschien hoor jij gedicht op de radio. Ja, de summer is echt over, hè. We gaan ons opmaken voor de herfstdagen dagen. Met storm en noem maar op en een beetje mist, zoals Albert al jou zei.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 van de vloer op de zaterdag namiddag bij CFM... met de single van The Brothers Johnson, je de Stamp. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma... maar nog even een korte mededeling. Ja, want we hadden over de kwalificatie van de Formule 1... Uh, uh, hadden we eerder in dit programma... de race die morgenochtend verreden wordt in Suzuka, Japan. En dat begint die uitzending op het speciale kanaal om 6 uur. Deelden we al mede dat Vettel uh, zijn team gaat verlaten, Red Bull... En daar hebben we nog even een extra berichtje van. Teambaas Christian Horner van de Formule 1-renstal van Red Bull... heeft bevestigd dat Sebastian Vettel volgend seizoen voor Ferrari rijdt. U hoort het goed, Ferrari. Ze hebben een zeer lucratief aanbod gedaan, zei de Engelsman in Suzuka... waar de Oostenrijkse renstal bij de grote prijs van Japan... het vertrek van de viervoudig wereldkampioen bekend maakte. Ik weet zeker dat het voor hem een moeilijk en zeer emotioneel besluit is geweest... maar het is zijn wens om ergens anders te rijden... en dan gaan wij hem niet in de weg staan... Vanaf 1 januari volgend jaar is hij dus een concurrent. Hij zal coureur van Ferrari zijn. De Italiaanse renstal daarentegen heeft nog geen mededeling gedaan... over de bezetting van de stoeltjes in 2015. Vettel zelf gaf aan dat hij binnenkort de naam van zijn toekomstige team zal prijsgeven... maar dat dat het Ferrari zal zijn... is we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid oh wel, ja. wel oh het ja, geval. En okay. <laughs> Red Bull, ja, dus uh, volgend jaar zonder Vettel. Ja, Vettel en Red Bull, die hoorden toch gewoon eigenlijk bij elkaar, robert -Jan? Ja, die waren, uh, die waren echt met elkaar getrouwd. Een een-eigen-tweeling. Een tweeling. Ja, maar goed, sowieso. wie rijdt het nou ook bij Toro Rosso dan? Uh, oh. uh, Red Bull, bedoel ik, Red Bull. Nee, Torres ja, Rosa. Ja, die nou, die wel kan in... volgend jaar ook instappen bij Red Bull, natuurlijk. Ja, nou, wie weet. Wie weet. <laughs> Masse stappen, daar hebben we het dan over. Hè? Juist. Oké, okay, dit was hem, de uitzending van uh, op Zaterdag. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En morgen zullen we er weer zijn tussen 2 en 5 uur. En dan met de nieuwe aflevering van Zalford op Zondag. Hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Um, Dag, tot morgen. Bay, doei doei. Tijken, really my. you